De gemeente wordt verzocht om te samen te zingen van Psalm 68 vers 10. Geloof zij God met diepstondzaag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Die God is ons een God van heil, hij schijnt uit goedheid zonder pijl, ons eeuwig zalig leven. Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naderen van den dood, volkomen uitkomst geven. We als nu voor psalm 68 vers 10. U voor te lezen, Hosea 2 Wij herzeggen Hosea 2 Twist tegen uw liedermoeder Twist omdat zij mijn vrouw niet is En ik haar man niet ben En laat ze haar van haar aankzicht En haar overspelerijen van tussen haar borsten wegdoen Opdat ik ze niet naakt uitstropen en zetten ze als ten dagen toen zij geboren werd. Ja, maken ze als in een woestijn. En zetten ze als in Dorland. En duwden ze door dorst. En mij haar kinderen niet ontfermen. Omdat zij kinderen der hoederijen zijn. Want hun lieder moeder hoereert. Die hun lieder ontvangen heeft. Handelt schandelijk. Want zij zegt. Ik zal mijn boelen nagaan, die mij mijn brood en mijn water, mijn wol en mijn vlas, mijn olie en mijn drank geven. Daarom ziet, ik zal uw weg met donen betuinen, en ik zal in een heiningmuur maken, dat zij haar paden niet zal vinden. En zij zal haar boelen nalopen, maar dezelfde niet aantreffen, en zij zal hem zoeken, maar niet vinden. Dan zal zij zeggen, ik zal heen en gaan. En keren weder tot mijn vorige man. Want toen was mij beter dan u. Zij bekent toch niet, dat ik haar het koren en de mos en de olie gegeven heb. En haar het zilver en goud vermenigvuldig heb dat zij tot een baal gebruikt hebben. Daarom zal ik wederkomen, en mijn koren wegnemen op zijn tijd, en mijn mast op zijn gezetten tijd, en ik zal wegrukken mijn wol en mijn vlas, dienende om haar naaktheid te bedekken. En nu zal ik haar het waarsheid ontdekken, voor de ogen haar het boelen, en niemand zal haar uit mijn hand verlossen. En ik zal doen ophouden al haar vrouwelijkheid. Haar feesten, haar nieuwe maanden en haar sabbatten, Ja, al haar gezette hoogtijden. En ik zal verwoesten haar wijnstok en haar vijgenboom Waarvan zij zegt, deze zijn mij een horenloon dat mij mijn boelen gegeven hebben, maar ik zal ze stellen tot een woud, en het wildgedierte des velds zal ze vreten, en ik zal over haar bezoeken de dagen des paals, waarin zij dien gerookt heeft, en zich versiert met haar voor, voorhoofdsiersel en haar halssieraad, en is haar boelen nagegaan, maar heeft mij vergeten, spreekt de Heere. Daarom ziet, ik zal haar lokken. Ik zal haar voeren in de woestijn. En ik zal naar haar hart spreken. En ik zal haar geven, haar wijngaarden van daaraf. En het dal haar gar, in de deur der hoop. En al daar zal zij zingen, als in de dagen haar jeugd en als ten dagen toen zij optoog uit Egypteland. En het zal ten dien dagen geschieden, spreekt de Heere, dat gij mij noemen zult, mijn man, en mij niet meer noemen zult, mijn baal. En ik zal de namen des baals van haar mond wegdoen, en zij zullen niet meer bij hun namen gedacht worden. En ik zal te dien dagen een verband voor hem maken. Met het wild gedierte des velds. En met het gevogelte des hemels. En het kruipend gedierte des aardbodems. En ik zal den boog en het zwaard en den krijg van de aarde verbreken. En zal hen in zekerheid doen nederleggen. En ik zal u mij ondertrouwen. In eeuwigheid, ja, ik zal u mij ondertrouwen in gerechtigheid en in gericht en in goede en in barmhartigheden. En ik zal u mij ondertrouwen in geloof en gij zult den Heere kennen. En het zal ten dien dagen geschieden dat ik verhoren zal, spreek de Heere. Ik zal den hemel verhoren en die zal de aarde verhoren en de aarde zal het koren verhoren met schaders de most en de olie en die zullen Gisrael verhoren en ik zal ze mij op de aarde zaaien en zal mij ontfermen over lo -Ru -Gama. en ik zal zeggen tot Lo-Ami Gij zijt mijn volk en dat zal zeggen, o oh mijn God. Onze hoop en onze verwachtingen voor dit morgenuur, dat zijn namen des Heeren, Heeren. Het en de aarde, het niets heeft voor. Een die trouw houdt en eeuwig nooit zal laten varen het werk uw handen. Amen, geliefde, genade, vrede en warmertigheid.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 De getrouwe getuigen, de geboren uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat nu eindelijk mijn dank zijn en tevens trachten de Heer in zeven af te smeken over ons we samen zijn.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 en ons u met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. wij bidden u ook door hem. Uw lieve zoon dat gij. Deze gedoopte kinderen met uw heilige geest. Altijd wilt regeren. Dat zij christelijk en godzalig opgevoed worden. En in de Jezus Christus wassen en toenemen. Of dat uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen. En in alle gerechtigheid onder ons enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, Steven, En, en vrommelijk tegen de zonde de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw zoon Jezus Christus, met schaders den Heiligen Geest, den Enigen en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen, Heere. dat we daar in deze ogenblikken verwaardigd mochten worden. <tie> Om met deze doopouders en de gemeente te naderen. Voor de troon der genade. We hebben een zwijf op, maar we zingen o nou, Heere God. Zal zijn waarheid nimmer krenken. En dat tegenover een afgevallen mensen geslacht. Maar even zijn verbond gedenken. Want ligt die kerk toch eenzijdig verklaard. In de genade die gij wilt schenken. Ook nog onder deze kinderen, Heer, en ouders. Er zullen er toch nog zijn wie namen geschreven staan. In het boek des levens. Gij weet het, heren. Het allemaal nu even handen al vermogen. En mochten de ouders dat ook eens komen te weten. Ja, mochten het in ogenblik in ons leven komen. Dat we rechtvaardig verloren mochten gaan. En dat we niet langer voor u konden bestaan, o oh God. En dat de aarde ook nog te veel werd voor ons. En dat onze plaatsen in die buitenste duisternis en dan. En dat uw waarheid nimmer krenken, o oh God. Mochten we niet deze morgen morgenuren ooit bij bepaald worden. Ja, mocht het zijn een bedeboetedag, En dan, oh God, volgt ook een dankdag. Vooral de weldaden die je nog zo rijkelijk geschonken hebt. Ja, je hebt ons rijkelijk bedeeld, Heer. In alle strijd en moeite en nachten. Heb je ons rijk gezegend en. Wat hebben we met al die zegeningen gedaan, Heer. Dan moeten we uitzeggen als de dagen van Noach. Etende en drinkende, o God, en u vergetende, nog dan. Nog dan zo heren zijn we ons nog niet moeder geworden. We zijn nog niet weggeworpen. Met een mannelijke wegwerping. Dat was rechtvaardig geweest heren. En hoeveel zijn er nog die daar naar kijken oh goed. Het is allemaal maar danken en loven. Maar ze weten niet heren. Dat we zijn gekomen aan het einde aller dingen. Ja we dansen maar op een vulkaan. Ik kan elke ogenblik uit het bord en dan is het eeuwigheid en hoeveel, o oh God, waren er met ons met biddag. Die weggenomen zijn door die koude hand des doods. Die ledige plaatsen zijn ook in ons midden. En ach, Heer, gij weet alle dingen. Mocht dat die plaatsen onze zielen ons, ziel ons geheiligd worden. Want ook eenmaal zullen we moeten verschijnen voor uw goddelijke rechterstoel. Maar zalig is dat volk. Die het in dit leven mag ervaren. Dat hij door u gedaan wordt voor dat recht. En dat ge tot en toe hem toeren komt. Kom dan. En laat ons te dus samen richten. Oh God, er is het eeuwig kwijt. Eeuwig verloren. Er zijn er niet zoveel heren. Want er zijn ze alweer behouden van als ze verloren waren. Maar dus alles is weg. Naar die dode stilte. In die totale verlorenheid komt. En hoe ga je tot volk toe, al haar uwe scharlaken. Ik zal ze maken als witte man. oh God. wat dat maar streven we ons midden gebeuren. Het is er nog een overblijfsel van de verkiezing der Daar Daarom mogen we nog bij elkaar komen. We mogen nog bij elkaar kruipen, heren. We mogen nog vergaderd zijn rondom de kandelaar. Maar even blijvend wordt en evenheerlijk. En wie weet hoe spoedig heer is, Dat ook voor ons die tijd aan zal breken. Dat het eeuwigheid zal worden. En we gaan ons gedenken in deze morgen. De ouders met hun kinderen. De gehele gemeente voor uw rekening nemen. eens zijn indruk schenken van uw goedertierenheid. En uw barmhartigheden. Ja die roemen tegen een verdiend oordeel. O die ogenblik, heren, dat we toch eens klein voor u mochten worden. En dan eens een uitgediend mens te mogen zijn. Om een plaats aan uw zijde te mogen ontvormen. En dat is uit een dienend God en een druppend heiligdom. Om uw kerken wederom te voeren in die zoete en zalige gemeenschap, heren. Ook dat van verre staande woord. Ja, is er maar een spel, de punt van waar, o oh God, waar genade ligt. Daar ligt ze even eenzijdig vrij. Wij wilden ons alle gedenken, ook in deze omstandigheden huren. Gij weet, ziet, hoort en weet alle dingen. Ook voor ons in deze morgenuren. Dat we nog een ogenblik verwaardigd mochten worden. zelven af te zonderen. En u te herkennen vooral de weldaden. En wil gij het ons komen te schenken. Vanuit onszelf hebben we geen uitvangen naar u toe. Maar wil gij op ons nederzien. Ook in geust van boven. En wees ons toch genade, Heer. En wil naar zijn oren en een gedenken. God in het aangezicht. Van uw de koning. Ach Heer. Dan ook het rouwdragende nog gedenken. Ook in de hele opengevallen plaatsen. De weden de wedonaren. En in de wezen. De heren wil ze toch in deze dag eens goed en nabij zijn. En mogen ze in deze dag nog eens gedenken. Het staat zo in die woorden. Je zal de hemel en de aarde verroren. Als loopt Israël verroren. Dat was dat alles verzondig hebbende volk. O oh, die zullen het uitroepen. O oh, mijn God. Of er wat van beleefd wordt in deze morgen. Dat onze broeders ook gedenken. In de veel arbeid die ook op hun schouders rust. Ook in het midden der gemeente. En als we zieken niet met ons kon opkomen. Die nog een stoel aan stoelen met gebonden zijn. Ook die zeer, zeer ernstige zieken. Ook die mannenvader die vandaag. wederom in het ziekenhuis opgenomen zal worden. Een zeer ernstige toestand. O oh God. Maar je hebt toch meer dan ene zegen. En uw ogen doorwandelen tot de ganse aarde. Mochten dan die mensen het eens ervaren. Die daar liggen op ziek krank en sterven. De mijn oog, zal op u zijn. En ik zal raad geven. O God. Tot wien zullen we dan heen gaan. Ook in deze ogenblikken. In ogenblikken van dank erkentenis. Ook voor deze doopouders. En ook voor die andere ouders. Maar ook die ouders die bedroefd zijn geworden in het verloop weer. En die hun kind niet ontvangen hebben. Maak het toch eens wel met uzelf. En vervult die ledige plaats eens door zelf. En zie gij dan ook in deze morgen. Op genade op ons neder. En wil deze korte ogenblikken toch nog zegenen. Tot en tot verheerlijking. Van uw lieve naam en goddelijke deugd. En ook die ouderen die niet meer mee kunnen. Maar ook mee mogen luisteren. Er is nog een volle keer die je van eeuwigheid gekend En dat ze dan het deze eens mochten herhalen. En mochten ervaren. Daarvan de jongste jongste tijd van hun leven. Dat je nog eens teruggeleid hebt. op oh God wat wel dat En dat allemaal op laten zien. En alles verbeurd hebben. En de grootste der zondaren. En wil het dan eens wel maken met u zelf En zie dan op ons in gunst van om uw verbond willen Amen Zingen we nu uit de 147ste Salomon salmen Psalm 147, 3 en 5 Zeer groot is onze Heer vol krachten onpeilbaar diep zijn gedachten. daar zijn verstand Nooit af te meten. Ver overtreft Al wat wij weten. Zachtmoedige. Wil hij bewaren. Hij houdt zich staan. In hun gevaren. Maar goddeloze doet hij bukken. Bezwijken. Onder de ongelukken. En het vijfde. God wil al twee. Steeds bij Hij hoort de stem. Der jonge Hij heeft geen lust. Aans mensenkrachten, aan hen die daaruit heil verwachten. De macht van paard en mans vermogen zijn beide nietig in zijn ogen. En aan die trouwe verdrouwen op een benen wil hij geen gunst of hulp verlenen. Psalm 147, 3 en 5. liefde medereizigers naar de eeuwigheid, het is dankdag 1989, en hoeveel dankdagen hebben wij al niet gehad in ons leven? Er zijn er hier ook wel, die zullen zeggen 70, 80, ja ja nu zijn we samengekomen, God nogmaals, te erkennen. Vooral de weldaden die hij ons zo geschonken heeft. En het ligt allemaal zo diep verdeeld. Maar de wereld die staat nog. God is ons nog niet moeder geworden. En hoeveel oor die zijn er sinds middag. Van ons afgereisd naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En voor die mensen is het ook dankbaar. En als we dan eens terugkijken aan de verloren panden. Als we dan eens terugkijken naar de tijden die voorbij zijn. Dan moeten we zeggen af. Zo god op heeft met mij. In wegen van druk. En tegenheden gewandeld. Hebben we meer verdiend? Nee mensen? Alles wat we verdiend hebben boven de hel, dat is nog genade. Al is het dan ook algemene genade. En zo zien we dan het land en vol. Alles zakt maar weg. En de Heer heeft nog niet gehandeld met ons. Maar ons de En de kerken als maar een nacht in de er komkommer erop van mij. En zo dikwijls. Zo dik was wordt ook Gods kind meegesleurd. Met al de zorgen van de tijd. Ja, ja. En dat kan je dan zien. Dus we hebben dag in het licht der tijd, Land en volk. Kerk en sta. Alles zien. Alles zat naar de verlorenheid. En we leven gemeend als in de dagen van Noah. Wat heeft de Heer ons toch rijk gezegend, hè? Boer en tuinder, land en tuinder. Dat is voornaamste, De rug en van het land. Alles wordt van het veld gediend En rijk gezegend. En prachtige zomer, God. En wat hebben we ermee gedaan? Gaan we langs de kusten kijken. En als je daar soms je familie zou hebben langs die kusten. Dan weet je wat daar afgespeeld is van de zomer. Ondanks al die zee. En Godskerk. Die ligt verbroken als beender aan de mondbeschaps. En er ligt een sluier over Sion. En het ergste is: die kunnen wij niet oplichten die sluier. Ja, tegenwoordig, want dat hebben we niet meer nodig? Het is echt zo donker nog niet. Moest kijken, zei ze. Moest kijken wat de zegeningen is. Ja, wat zegeningen. Gods ware volk. Want Gods ware kerkgemeente, dat is een missend volk. Dat is geen bezittend volk. Nee. Dat is een missend volk. En die moet zich zo als aanklagen aan de troon der genade. Zo had die kerk in leven. Zijn geesteloosheid. Zijn bitterloosheid. Zijn indrukloosheid. Zijn gedachteloosheid. En ga maar door. En dan nog zijn lusteloosheid. En met een zwijgende mond. Over de aarde. Weet je dat op algemeen? Het is allemaal zo ver weg. En we zullen weldra kloppen aan die hemelpoort. En die echt nooit meer hopen. Ja, ja. Die nog nooit geleerd hebben dat ze buiten stonden. <lacht> en dan beginnen ze buiten te staan. Het zal niet meevallen, hè? Maar dat is eeuwig. En gaat zomaar door en zegt die grote kruisgezond. Die ambassadeur van het kruis weet gij dan niet. Dat het de goderdieren des heren zijn. Nu, ja wat, tot de kering leiden. En nog dan de schrik, de dus, Heer ons ook in deze morgen nog eens. Bewegen. Ja, niet bekeren hoor, want nee, echt niet boos ze het. Bewegen. En dan, voor de God deze aarde met de band sla. Is dus zo donkere kinderen, jonge mensen. Dat je even al deze jonge moeders gezien hier. van een zorgwekkende, nog een kind. Een pan een liefde. En dan het dandel. zou dan een onvergetelijke dag moeten zijn. En dan nog een kind. Aan de Heer voorgesteld. En dan hou ik terug naar die diepe val in Adam. Want Adam. In het verbond, Die wist wat leven was. Wat licht was. Wat liefde was. Wat het verbond was. Wist hij allemaal. Maar. En toen gaan we naar de gangen van Gods volk. Als God aan mensen nou hopen. Wat ziet hij dan? Dat hij buiten dat verbond is. En dat heeft daar dan ook gezien. En toen werd het duister. Duisternis over de ganse aarde. Maar ook in zijn ziel. Een leven verloren. En toen. Toen daar die twee verloren mensen voor God stonden. Heb je er ook wel eens staan gemeten. Want we gaan weg niet met dat volk mee. Die heel de wereld doorreizen naar ze erbij horen. Nee. Gaat allemaal met die 7000 mee. Die ene jaar zelf niet kon. Dat is Gods kerk. Nee zegt de heer ik heb er nog zevenduizend. En die hebben in het kieper behaal niet geweldig. En die zijn er nog. Dan heb je poosjeleer zo duidelijk bij bepaald geworden in de dadelijkheid. Dat God nog een volk heeft. Maar die komen er niet uit. Nee, waarom niet? Die kunnen die grond onder de voeten niet vinden. Dat zijn niet van die zelf opgebouwde christenen. Nee. Maar dat is een volk dat we altijd maar naar de hel toe. Zijn die er dan op. En daar zei Adam, daar moet je nou eens wat van gaan leren. Totaal de, de diep verslagen, als schuldenaar aan het goddelijke recht, verstond Wat Want had hij verbroken. En toen Adam en Eva het niet meer wisten, toen is het voor die man een serenigheid geworden. En toen heeft die man gezegd, oh God, ik heb het verdiend. Ik heb het gegeven. Ik heb verbond vervloog. Ik ben uw gramschap, O oh God de bewaarde. Ik herken mijn schoon. Die tot straf wil doen is rijden. Gemeente daar moeten het heen. En dan. Toen werd de dankdag veravond. Dankdag ja. Toen ontsluit God bij hen vandaan. God. De weg. De waarheid. En Toen kon Adam zalig worden in een ander. Dat is een dankdag geweest. He. Mochten we zo nou eens dankdag houden. We hadden gedacht. U een ogenblik te bepalen bij een gedeelte van ons heilig en dierenbaar woord. Wat groppige dingen kunt vinden in die voorgelezen schriftkapitel. En daarvan de wijze 20, 1 en 22. En het zal te dien dagen geschieden dat ik veroren zal, spreek de heer. Ik zal de hemel veroren, en die zal de aarde veroren. En de aarde zal het oor, het koren veroren, met schaders de mos. En de ogen, en die zullen Jisrael verhooren. En ik zal ze mij op de aarde zaaien. En zal mijn ontfermen over Lodi En ik zal zeggen tot Lo Amin, gij zijt mijn volk. En dat zal zeggen, oh mijn god. Tot zover, Zet zetten boven deze tekst de goddelijke trouw voor een trouweloos volk. Ten eerste, de soevereine leiding, ten tweede, de soevereine verhoring en ten derde, de soevereine herstelling. We weten allemaal, geliefden, dat Ozea, dat betekent heil. En in dat woord heil, daar ligt nu net alles in. In die naam, daar lag alles. In dat woord heil, daar kunnen we alles vinden. Ja. En dat was nou de profeet Ozea. En nu leefde we tussen een volk. In een rijke, bloeiende tijd. Alles niet meer. Er waren geen moeite, er waren geen zorgen. Het tienstammerrijk was rijk en rijk gezeten. En in die tijd was er nog een profeet, Jeremia, Ozea, Jesaja. Maar ja, Ozea, die profeteerde in tienstammerijk. En als Ozea dan, dat was niet de eerste die alles op de boek gesteld heeft onder de bedieningen van de geestes. Terwijl we zien had, heeft hij dat, heeft hij dat allemaal opgeschreven, dus zijn arbeid. Ja, en het volk, je kan dat lezen. Die maakte zich rijp, voor, voor het oordeel. En wat was het oordeel? Dat God ze uit zijn gemeenschap stoten, de ballingschappen. Hij was over nagedacht, van zo'n oordeel. En zo leven wij nou van het buiten te Onder de toelating. En daarom gebruikt Ozea hier. Die gebruiken alle allegorie. Zo moest het allemaal gezien worden. Dit. Ja en dan. En weet allemaal dat we ja er twee kinderen hadden. Gama, de zoon, hallo, Een jongen en een dochter. En dat betekent gij zijt mijn volk niet meer. Voor je gemeente. En ik ben ook je god niet meer. Daar staat de naam. Nou? En dat was van Ozea. Dat er heel duidelijk. En waar wijst dat nu op, ach geliefde, dan komen we allemaal weer bij onszelf. Want gij zijt mijn volk. En ik ben uw op deze eer? Kan je het anders zeggen? Ja, vrouw Mgozis hebben we geen Spanen. Daar heb je totaal niet van. Maar hier komen we terug bij onze diepe val. Dan schiet alle mensen hulp toch tekort. Dan zien we toch onze totale doodstaat. Nooit te doorgronden. Nooit. Daar ligt het kruinstuk der scheppingen op, Ligt als een wrakstuk op aarde. Hij zal er aanspoelen. Op de stranden der eeuwigheid. Als wrakstuk in de eeuwige nacht. In die diepe val alles en een mens. Ja, ik ook hoor. namen van mij, lang nog met je, dat weet ik niet. Maar, ik had nooit boven je te gestaan, het is nog minder. En een mens heeft ook nergens geen betrekking. Geen betrekking op het leven en geen betrekking op de dood. Wel, nee. En dan, zo kunnen we dat hier zien in dit kapitel. En dan zegt hij, twist dan toch eens tegen jullie, de moeder twist. Dan was die vrouw dan een hoer. Ja, je moet dat natuurlijk goed zien. Want dat is al gehoord van Nozea. Hij spreekt er wat volk van Israël, dat dat volk was aftoereerd. Je had er boel aan aangelandeld, ze hadden God een maker en formeerder vergeten zijn mij ook. He. Die ligt de val verklaard. En dan zegt, hij gaat er nou eens een en twist er nou eens mee. En doet haar de en overspelerijen met dus de tussen haar Ja, ja. Wat roept hij die kerk toe, hè? Wat een arbeid heeft God toch in zijn Ja, maar die kennen de heren die nou, ja, hè. Ja, wel in 89, maar niet bij God vermanen. Nee. nee, gemeente, daar komt de kerk wel achter dat hij God niet kan dienen. Hij kan zelfs geen goede gedachten voor hem. Maar hij wordt door God bediend. Door God bediend, ja. Wat legt dat Rijk hier verklaarde, Die leidingen God, die soeverein leiding. Voor een volk kan nooit. En tot in de hij Niet naar God zal vragen. Nee. En ook niet naar God zal zoeken. Nee, ook niet. En tot zulke volk. Heb ik de ganse dag uitgestrekt. En daar roep de Heere toe. Tot zulke volk. Ook heel smiddig. In deze dankdagmorgen, ja, roept die toe. Ziet hier ben ik, ziet hier ben ik. Daarom, mijne medereizigers, uit dat soevereine godswerk, uit die soevereine leidingen gods, dan kan je zien. En wat gaat die dan zijn? Omdat ik u niet naakt uitstroom. En zet in de dagen als geboren in je verloren. En 17 al 6. Hentelende in je geboorte Volk van hoog. En dan mag vanmorgen de kleinste in de genade mee. De kleinste. Die had er maar eens petter van mij. Die mag dan nog mee. En dan roept hij toe. En wat zegt hij dan? Daarom. Daarom. Ze, staat hij heel duidelijk. Ik zal ze lokken. Ik zal ze voeren in de woestijn. En ik zal naar haar harten spelen. Ja, ja. Dus wat gaat er nu gebeuren hier? Je kan dat zien. Ze waren afgedwaald met allerlei, al en allemaal afgehouden, En in de rijkdom en de zegeningen gods. Waren ze voor God afgedwaald? En hoe gaat de Heer met eerbied gesproken? Bij de ja. Gaat hij bij dat volk mededing Met de afgoden. En die afgoden konden ze niet verlossen. En die afgoden konden het oordeel niet wegnemen. En die afgoden die konden ze alleen maar voeren. Naar de eeuwige nacht. Maar daarom. Daar komt de reden bij God vandaan. Daarom ziet ik zal ze lopen. Wat een troost hè In de donkere 89. Ik zal ze lokken. Al die lokkende liefde van God. Want hij trekt de mensen in de liefde. Uit de dood. Ik zal ze lokken. En ik zal ze voeren in de woestijn. Dus, We gaan we nu zien? Wel, dat al de roede en al de plagen, al de tegenheden die God zijn kerk zet, die brengt hem er ook niet mee. Maar het is net de liefde God tegenwoordig weet je toch nergens van is, Maar het is de liefde God die het harten breken. Die brengt de harste harten in puin. Dat blijft er niet van. U. Daarom ziet ze, ik zal ze lopen. Dus je gaat ze trekken. Dat is het vrij machtig welbaar. Hij gaat ze vertroosten. Ja. Hij gaat ze van je af. dat aftrekken. En dan. Als God dan bij zo'n mens komt gemeente, mag je nou dan deze morgen toch mag dat je hart weer vrijgelegd worden we gezegd van de Heer als de Heer het die ziel gaat lokken, daarom ik zal geloven dan krijgt die ziel aan de liefde naar een onbekende God hè. en dan staat er in mijn volk zegt de Heer dat is mijn hoor, dat gaat die mijn Gods kerk mag ook mijn als God hun gemeente is dus de wederomstrijdende daad niet genadeleerd dan had hij gemeente. mijn mijn volk zal zeer zeer gewillig zijn in de dag mijn heerkracht. niet hun heerkracht, mijn heerkracht. in heilige sieraden en in de waarmoeder des dageraars zal de down. U wil jeugd zijn. ooit je het voor. Gemeente. Neemt dat eens mee. Ga daar nu eens mee naar de binnenkamer. Want dan zegt hij. Want er gaat er nog meer gebeuren. Ja wat dacht ik? Wat zegt hij dan. En ik zal naar haar harten spreken. En ik zal er even de wengaarden van daar af in het dal. In het dal van Haagborg. En deuren daarover Maar. Dan komen ze uit de woestijn. Wat wil dat zeggen? Uit die levenswoestijn. Het gaat hier naar het beeld van Egypte. Daar de, uh, Israël uit Egypte kwam in de woestijn. En hij moest door die hele woestijn heen. Ja, door die hele woestijn. Daar heb ik een zondag wat van mogen zeggen. Uit de Psalm 77. Door die woestijn heen. Ja. Ik nam de hier. Ja gemeen. Een proef. Van uw vertrouwen. Dat blijft u niet. Toen zag ik dat volk ook al voor het examen. Nou wij zakken ook. Hoor. Maar hij zal ze voren. In, in de woestijn. Dus dat is een eenzijdig godswerk. ja. En dan gaat hij zijn liefde. Gaat hij voor hun ziel openbaar. En dan gaat hij dan leren. Wat? Dat in die Sitte manuel, Daar kon hij zijn kerk tegenkomen. Staat hij dus zo heel duidelijk daarom ik zal uw weg met doornen omtijden. ik zal een heining muur maken. Dat zij haar paard niet zal en vinden. Ik zal haar boven lopen, Maar ze zullen we niet aantrekken. Zij zal ze zoeken. Maar niet vinden. Dan zal zij zeggen. Daar komt de kerk. Ja, ja. Daar kon nou God spelen. En ik zal weten Tot mijn vorige, man, wat dat is. Tot mijn God en kou. Door die trekken en Dat is een heel duidelijk. Beter keren. Want, toen was het mij beter dan nu. Aan een diepte ligt het in het tweede hoofdstuk. En dan zien we de kerk godsweden. Over die lokkende stemmen, dat dus ik zal ze lopen. En ik zal ze voelen. In het dal van Aachor. Wat is dat? Het dal van Achor. dat was het vetste dal van Palestina. En om nu in uh, Israël te komen, in land Canaan, moest je door het dal van Achor. Allemaal. Nog. Nou leven we natuurlijk in de moderne tijd, tegenwoordig vliegen ze eroverheen, noemen ze het geestelijk ook. Daar vliegen ze er ook overheen. Dat Sio-zalen worden verrechtszonden, daar moet je niet over praten. Dat genade klinkt op grond van recht, dat weet alleen Gods kerk. Dat weet alleen Gods ware Hoef Je geen tien jaar voor te leren, hoor. dat leert God je dan. Dat er genade gesonden wordt op recht. En nou, in de dal van Akel, wat gaat er aangebeuren, daar, daar valt recht, een rechtshandeling plaats. En nu konden ze niet door de dal van Achor heen. Nee. Want daar lag de schuld. En in de dal van Achor, daar werd Achon schuldenaar voor God in de erkenning. En daar zal het rechtsnoer gespannen worden. Daar zal het in de ziel klinken, ja, laat ons de samenheid. Of het is in een toevallend recht, een afsnijdend recht. Of een ondergaand recht. Maar daar leert ik het. Daar, daar heb ik geleerd. daar in de dal van Aan Was er voor gewoon geen hoop. Er was voor Israël geen hoop. Van het dal van Aden. Het dal der beroering. Het dal van onder. Het dal van het goddelijke recht. handel in geen hoop. En dan komt God bij hem verlang. Nu weer dat eenzijdig in de leiding op. En dan zegt hij dan? Dat soeverein. En in dat al. Wanneer alles verloren is. Alles. En waarin één nog gaat worden. En laat dan de godsdienst je maar vergrijzen Volk des heren. En laat die ze maar verteren. Hoor. Maar ze wil eenmaal door diezelfde God worden. Maar in dat al. Hou alles spraak op. Daar wordt het stil en er wordt aangehouden. En wat zegt de dat? En daar zal ik, die grote verbond Jehovah, wat we zo even gezien hebben, diezelfde God, zal ik, en deuren der stellen. En dan zullen we ze zien als in de dagen. Van, in de dagen van de De gods uit Egypte, land uit de wereld los. Gemeente, gemeente, dan, het mag wel een boeten en het beden en aan tranen. Dat is. Maar ook voor dat volk die geen vreemd zijn in de begin. In de beginste van dat leven. Wat een rijke, rijke troep. Wat een diepte ligt hier verklaard. En weet je wat ook zo mooi is? Wat zo duidelijk naar voren komt van me. Uit alleen uit deze tekst. Dat God zijn volk als niet op één dag leert. Goed verstaan. Hij spreekt over de dagen van de eerste dagen haar jeugd uit de gift oproept. Hij spreekt over het woestijnleven waar de kerk zichzelf leert kennen. Als goddeloos onder de wet geplaatst worden. Allemaal vreemde taal tegenwoordig. Maar het is zo, hoor, gemeente. Laat alsjeblieft maar niet los. Er is al zoveel losgelaten. Er wordt nog meer losgelaten. We weten het allemaal. Alles wordt maar losgelaten. Maar daar hebben ze er een moord en uitzicht bestaan, heerlijk. En niet één dag kon dat blijven bestaan voor God. Niet één dag. Als God de wolken om had weggenomen. Zijn mannen niet gegeven in water, water, Hadden ze allemaal gestorven in de woestijn. En dat verlangden ze. Waarom zijn we niet in Egypte gestorven in plaats van in de woestijn. Maar waar ben je toch maar bezig? Ja, dat is God. Ovreemd met de weven zou maar niet te kunnen bukken in de liefde Nee, we dachten niet. Gemeente, gemeente. We hebben een kostelijke jaar. Ik was tegen mijn vrouw gezegd. Wat is het toch een jaar? Alles valt precies op tijd. Ja, we komen er ook uit. uit op mij. Ik weet precies wat het is. Wat de land en tuinbouw is. En daar ligt de ruggenmerk voor het volk. En wat hebben we ermee gedaan? Wat hebben we ermee gedaan? Wees is eerlijk gemeen. Met de vruchtbaarheid. Met al de zenuwen. Met de vrede. Met de welvaart. We gaan nu eens op de strand kijken. Lees nu die smerige dag later. En het Oreka bedrijf het nooit zo goed vat. Maar mij zegt het. Wij hebben ze vergeven. Dagen zonder getal. En dan gaan we de kerk. Maar wat de kerk gods gaat handen binnen. Mijn zegt die hebben ze vergeten. Dagen zonder getal. En zonder één ogenblik konden ze hem niet blijven bestaan. Maar wat zegt hij dan nog meer? Ook de soevereine verhoring. Ook eenzijdig. En wat zegt hij dan? En ik zal u ondertrouwen in eeuwig. Zie gaan we naar de eeuwige raadskamer, God. Daar heeft hij nou die kerk, zijn ondertrouwd. Dat was nog niet getrouwd. God. En nu heeft hij die kerk nou ondertrouwd? In die eeuwige raadsloos. Voordat de aarde de er zo'n was Christus had. En daar heeft hij die kerk ondertrouwd, zo. In eeuwigheid. En ik zal u ook ondertrouwen, u mij ondertrouwen, in gerechtigheid en in gerechtigheid. Waar gaat dat heen? naar hoger? Daar komt de kerk nu in de waarde van, in de waarde van het recht, wat hier staat en de gerechtigheid, ondertrouwen in gerechtigheid en in gerechtigheid. Dat is hoger. Daar heeft de kerk het kunnen horen. Mijn God, mijn God. Hou dan laat die kerk erbij. Waarom? Wat werd het toen donker. Hè? Toen werd het nacht in de kerk. Waarom? Hou die strijd in dat goddelijke recht en gericht, Daar ook te zien hoor. Nou, het werd het toen stil. Mijn nee, verlaat. Daar recht nou die ondertrouwde kerk, want die had die kerk bij zich op volhouding, als, als die grote hoge priester met die twaalf stenen is er al op zijn borst, de twaalf stammen, de kerken, en ingericht. En toen dat gebeurd was, wat ging er toen? Dat gebeurt was de goedderkinder. Daar krijgen we paas. En daar is hij opgestaan. En nu krijgt de kerk een opgestaan en Borg te kennen wanneer die geluid is door de vier schaar van Gods recht. En dan zouden het heel duidelijk naar staat Staten dan. Als een gans verloren is. Wat zegt de Heer er dan nog meer? Want er staat nog meer. Want deze tekstgemeente heeft betrekking op het dertiende vers. Want er zegt hij. Moeten alle vorige mannen. Die moeten verlaten worden. De baal, de wet, de zonde. En alles wat de mens is buiten de gerechtigheid van Christus. Daarom staat dat hier. En mijn goedertierenheid. En warmhartigheden. En ik zal mij ondertrouwen, in geloof, dat had ik er ook in 89. In de stilste, storre van het leven, in de donkerste levensnachten, ondertrouwen, in geloof. Dat, dat geloof kan zwak zijn, dat geloof dat kan helemaal onwaarts liggen, helemaal, maar als het toch. Als ze toch een ogenblik weer eens even godskindertjes mogen tegenkomen, dan valt het verdeneen weer open. Want er is dan een aansluiting in de ziel, ingelopen. En wat staat er dan om? En gij zult den Heer ken ik. Dus dan is die allemaal ziel openbaar. Je moet je nou niet van alles moesten, ik laten wat er heb hoor. Er week nog gezegd, er zijn mensen die zijn groot bekeerd, die gaan het hele land door... En dat zijn de grootste bekeer in het land. Weten niet, ze weten niet waar God ze stilgezet hebben, maar Ze weten niet waar God ze afgesneden heeft. Maar dat komt wel even een keer slecht uit hoor. Dan moet je maar eens goed opletten. Ze kunnen wel het hoge vaandel draven. Tot dan de doodkist toe. En misschien legt ze er ook nog een vlag overheen. Maar God kijkt naar waar ik in het minister. En mij kennen ze. Dat Heer. Mijn vijf hoofdlijks. Dus die verbond. God. Dan zegt de Heer, als dat gebeurt, is de dien dat is wel duidelijk, dan, dan zullen ze mij kennen. Dat is nou Gods o, mensen. We gaan een ogenblik naar het hogerlicht. En dan het dankdagmorgen, deze schone morgen, op een bijna weggestorven jaar. Maar mijn gedachten uit naar het hoog. Dan er staat de bekommerde kerk. De komende kerk. Niet de bekommerde kerk omdat ze geen geld hebben. Nee de komende kerk. De levende kerk. En dan zeggen ze tegen hem. Wie is deze? Ja. En dan kijken ze maar eens rond. Zij zouden heren. Wie is deze? Welke deze? Wie. Hm. Die daarop komt uit de woestijn. gemeente als je er ooit een, een kostelijke preek van wil lezen moet je Vilpot lezen die oude Engelse oudvaders die moet je lezen, die mensen die hebben zo'n diepgang gehad in de liefde gods, en wie is deze die erop komt, zegt pot. altijd een opkomen nimmer een uitkomen, dat is afgesneden want dat doen ze met de dood altijd opkomen, en dan zegt hij er, en dan zegt hij, wie is deze die daar komt, die. Die totaal onoogvolig te verbranden. bruid. Wie is een jaar op de, Uit de woestijn. Liefvuldig leunende. Zoals een man een vrouw kan leunen op haar man. Op haar woestijn. Kerk. Zo komt die kerk op uit de woestijnen. des En in zichzelf is het, totaal En dat is nou de vrucht. Van het toevluchtnemend geloof. En het vast in hem. Ja, dat voor de zonden die van mij zijn de genade van Christus. Wat gaat de kerk De rijk bediend worden uit God vandaan? Tjoh, als je daar eens iets van mag proeven en snaken, en dat is genade, een God vol van genade. Oh, als wij niets anders hebben dan zonder ellende verlatenheid. Ja, alleen op aarde. Job. Job heeft een dag gekend in zijn leven. Ja, dat is wat vreemd door gemeente. Maar een dag gekend in zijn leven. Dat hij dacht. Dat hij van God en mensen verlaten was. Van God en mensen. Daar roept God zijn kinderen toe. En gij zult van mij niet vergeten worden. Dat is Gods woord. Dat is die trouwhoudende God. En die eeuwig, Wat een diepte gemeente ja. Maar. Hij zegt nog meer. En wat zegt hij dan. Hij staat er zo. En. Hij zal de hemel verroren. En hij zal de aarde verroren. En zij zullen de heren kennen. En nu, wacht, God die gaat die garen verhoren. Wat krijgen we daar? Nou, zie je ziet hier de herstelling: de aarde en de hemel. De hemel kan niet verhoren. Nee. En de aarde kan ook niet verhoren. Ach. Het kan zo donker worden, hè, in het leven van God. Ook zie ik een En wat zie ik dan hier? En nou, God de hemel verhoorde, ja, dat wil zeggen, mensen. Die in de hemel woont, die zal horen. Wat daar? En wie is die aarde? Dat is de kerk. Maar, is dat altijd wel al gewoon mee, mensen? Daar zie ik Jacob zitten in zijn tent helemaal alleen. Daar in die verre vlakte, in zandvlakte, alles weg. Vrouwen weg, kinderen weg, alles weg. Daar zie ik, Jacob. Alles weg. En ook niets meer over. Rachel begraafde weg naar Bethlehem. Lea laat grappen aan. Daar zat die oude man zijn kinderen allemaal weg. Helemaal alleen niet En toen. Toen dacht hij, ja, Dat die van God en mensen. Verlaten. En die eenzame verlatenheid Had hij ook nog een gesloten hemel boven hij zal de aarde verroren. En hij zal de hemel verroren. Maar is de hemel een hele van koper. Want Elia moet uitroepen. O oh God. Ik ben nog maar alleen over. Dat was die Elia. Die op zijn gebed drieënhalf jaar geregen regen op aarde kreeg. En ze zoekt aan mij in de ziel. Was de kerk. Ja Elia. En dan ben ik maar alleen over. En je werk, heren, met deze eerbiedersproken, dat is allemaal fout gelopen. Deze is geen spaan meer over, nee, deze is ook dan niet meer benover bij je volk ook. Want die hebben de baan al, hebben ze voor een God genomen. En dan. Ja, zeggen die, daar zit ik nou. En de aarde door God staat hier. Bezoekt. De rampen en tegens, voor de lo -am. Lo -am. Gij zijt mijn voort. Je nooit geen dank dat En dan. Ik ben nu God niet meer. Als Allah geboren wordt. Dat was een meisje. En dan in Israël. Wat is Israël gemeente? Wat betekent Israël? Israël dat betekent. De van God gezaaide. Israël was een vlakte, vlak bij Gilboa. Daar stond het winterpaleis van Achab. En dat was daar de tent en het land van Nabob. En daar was die slaggevallen op Israël. En er was een schuldig volk onderop gekomen, weet je dat wel van? En dat is nou dat Israël. En wat staat er dan van? Van dat Israël, die zal ik verhoren wanneer, wanneer ze geworden zijn voor God wie ze waren. Dan is het dan nog. Israël, heel duidelijk. En dan, dan heeft God ook nog een tijd. En dan, wat is dat voor een tijd? En drie maal staat er in dit kapitel: Te dien daar. Zal die dat verstrooide Israël? De gezaaide God staat er heel bij. Israël! Verover, in de dood, de zonde en de genade getriumfeerd heeft. In Israël. Over de zonde. Wat de gangen. En nou komt God in zijn liefde terug. En wat zegt en we zeggen dan die dier waar trouw houdend, God en de armen, De Daar zal de koren verhoeven. Met dus de most en de olie. Koren is voor het voedsel. Most en alles wat hier gebruikt wordt. En de olie dat is tot verzachting. En de koren tot onderhoud en de most voor versterking. En gaat zomaar onder de oor. Maar we zijn er nog. Gemeente, gemeente, wat dan de Heer het dan? Zet u heel duidelijk. En ik zal mij ontfermen. Overloor uw gama. Die benoemd is. Ik ben uw God niet meer. En overloor amin. Gij zijt mijn volk niet meer. Zal ik mij ontfermen Dat is heel duidelijk. Dat is een eenzijdig soeverein Godwerk. En ik zal zeggen dat nou Annie. Gij, gij zijt mijn volk. En die zal zeggen. O oh mijn God. Wat een dankdag op aarde." Wat een dankdag. O oh mijn God. Wat is de kerk dan op zijn plaats? Wat is dat een einde in de ziel van God. King? Ja dat die, die dag. Nog eens nog beleef. maar de Heer is er nog. De de dichter van de vier is 70. Gij even wel. Gij blijft dezelfde weer, gij zijt vanuit. Mijn toeverwaar, mijn koning. En mochten we dat eens willen, Ja, ja. Mochten we dat eens schenken. De dichter heeft ervan gezongen. Dat we nu willen doen. Uit de honderd en derde derde En daarvan het tweede vers. Loof hem die u. Al wat gij hebt misdreven. Hoeveel het zij. Genade wilt vergeven. Uw krank geen kent. En liefderijk geneest. Die van het verderf. Uw leven wilt verschonen. Met goedheid en ga in uw kroon, Die in de nood. Uw redder is geweest. Het tweede van de honderd en het is misschien de laatste dag op aarde en dan en dan is het eeuwig he. voor veel onze of alle onze of enkel onze de weet weten de tijd waarin we leven is bang en Gods kind is ook bang Gods ware kind is bang de meelopers zijn niet bang en de zogenaamde doorglijden zijn ook niet bang maar Gods ware volk is bang ja, Paulus was dat ook nog, maar ja, wie is Paulus? Die hoefde helemaal niet mee, helemaal niet mee. Had je maar genade van Paulus gemeente. Ander het evangelie verkondigde zelf, verwerpelijk. Paulus had er even nou uit te zeggen, nee, dat was een inleving. Maar, zijn zeg maar even een, we zien niet in meer. Dus dat in Isaiah 62 ziet, uw heil komt. Al is het dan niet mij komt. Hij komt om daar te richten. Barmhartigheid, hartigheid, en genade en goedertierenheid, Alles zal voor die kerk vervuld worden. En die kerk die wordt zal oprecht stonden. En dat uit Christus. U ondertrouwt. In gerechtigheid. En in gerichtheid. Ach, gemeente. Op alles de goddelijke sententie. Vervloekt. Dat is een vruchtgevolg van de val. Vervloekt. Dat zijn onze vruchten. Eerlijk. Het is, het is niet anders gemeen. En daarom. Haag Die dat nu gezien en geleerd heeft. Zo dikwijls. Als een vloekeling over de aarde. Hoe komt dat nou weer? Ja gemeente, dat komt omdat ze geplaatst worden onder de wet. Als een vervloekt onder de wet. Maar nu is Hij voor hen. Een vloek geworden. Dus eerst wordt alles afgesneden. In het goddelijke recht. En er is er nog een walsen met Gilead. die krijgt hij. Dus dat is heel meester al daar. En alles wacht op God. Dat zijn gerechtigheid in mijn leven. Nog eens mocht regeren. En daarom. Dat dat wel duidelijk in Hosea 2. Wat hemel had in de aarde verloren. Wat een dankbaar. En En reëel. Het gerichte ons In het gezicht der verlossing. Waar een eindige gemeente. De zomer is voorbij. Er zullen veel van ons volk moeten zeggen: het is een rijke uh, zomer geweest en toch. We zijn nog niet verloren. Het is natuurlijk nog een onopgeloste zaak volk de ziel. Of helemaal heeft God je nou in je ziel openbaar. Ja, je, je, je, je ja, iedere dag al, ja, mijn zal alsjeblieft niet meer. Het was een brief van Huntington. Huntington, die godzalige Huntington. Over de Godsontmoeting. moeten. Hij ze er drie keer in tien jaar, dat was ook verdacht. Het is nu dankdag 1989. En nu kan God alleen maar rusten waar Gods kind kan rusten. En dat is in, in het heil. In Christus. Daar rust God in, werkt de kerk ook in. Die twee plukken maar bij elkaar, dat he, is Joeksteen. Ja. En Europa en de wereld wereldgemeente is in zijn avondstond. Het wordt nacht. En als het nacht wordt, gaan de deuren dicht. We zijn er nog gemeenten. En als je goed luistert, ik hoor het geruis, maar ze weten, komt reeds horen. Ja. En hoe lang? Het is allemaal zo ver weg. Kinderen, jonge mensen in ons midden. Denk je er wel eens over? Hoeveel zijn we niet van je leven we weg geworden? Oh, kinderen. Wat is het toch moeilijk hè? Ja. En dan spreekt de Heer hier nog aan. Het is nog dan nog. Dan mocht u ons ook een hart schenken. Vooral de weldaden. Maar mocht u die die weldaden aan het hart is geheiligd worden. Op weg reizen naar de eeuwigheid. Want welder is het nog. En dan is het voor eeuwig vrucht De vrome wereld die hier ook altijd, Die hebben helemaal geen moeite om dan nog te houden. Maar Gods kind heeft Christus nodig om te danken. Die dankende en die biddende hoge priester in hem. Mijn vaste rots. Roep de kerk uit is het onrecht. Nooit gevonden. Amen. Ach heren wij kunnen er maar van staan. Maar wil jij nu als de nade zijn. En wil jij ons allen gedenken. Ook deze doopouders gedenken. En al het onze nog wegnemen aan het uwe zegen, Tot wien zullen we enige ook op dan 1909. Mocht u uw beschermende handen en vleugelen over ons niet wegnemen. Maar zie op ons in gunst van boven wezen ons toch. Genadig Heere, om uw verbonds willen Amen. God zoek zei op de Salom 67 vers 3. Zegen des Heeren, gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zijn met u allen. Amen.